Onmogelijke plek is gezet. De ombudsman. Vanavond vijf voor half acht. Vara, Nederland 2. WorldTicketCenter.nl. Ook de goedkoopste hotels en autohuur. WorldTicketCenter.nl. Dit is Radio 1. 3 uur. Het NOS Journal. Gert Kluck. De bij de protesten in Cairo lijkt iets grimmiger te worden. De afgelopen uren verliep de demonstratie op het Tagrierplein zeer gemoedelijk. Maar nu meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera... dat er kleine confrontaties zijn geweest... tussen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak. Het gebeurde toen een paar honderd aanhangers van de president... richting het Tagrierplein wilden trekken. Op het plein hebben zich honderdduizenden tegenstanders van het regime verzameld. Wereldomroep verslaggever Hans-Jaap Melissen, jij bent er ook. Wat zie je op dit moment... Op dit moment is het eigenlijk best wel rustig. Uh, ik ben even mee naar voren gegaan toen er laat een paar honderd Mubarak aanhangers in de verte aankwamen. Uh, maar die zijn niet zo heel ver gekomen. Onder andere ook doordat het leger een gebied hier net buiten de, de veiligheidsring afschermt ook. En, uh, dus dat liep eigenlijk allemaal weer met een sisser je ziet eigenlijk die jongens die, die buiten de ring moeten verdedigen. Die zitten nu een beetje op de grond want die daar echt uren gestaan hebben om op de uit te en wat gaat er nu verder gebeuren eigenlijk? Enig idee? Nee, eigenlijk niet. En dat is ook precies wat door de hoofden gaat van deze mensen hier. Die heel goed weten, zeggen ze ook, dat alleen zo'n demonstratie Mubarak niet wegkrijgt. De combinatie van een demonstratie met uh, politieke druk, hier nationaal, maar ook internationaal. En het feit dat zo'n land ja, verlamd wordt door dit soort protesten, dat, dat moet het hem gaan doen. Maar ja, mensen hebben het ook heel, de hele tijd maar over de koppigheid van uh, Mubarak, die legendarisch schijnt te zijn... En uh, ja, ze dus leven een beetje tussen hoop en vrees... dat het nog veel langer gaat duren. Hans-Jap in Cairo. Eerder op de ochtend was de minister van Defensie op het plein. Hij is de eerste vertegenwoordiger van het regime die zich op het plein waagt. Hij sprak kort met militairen en demonstranten. De Staatstelevisie in Egypte laat ook beelden zien van de demonstratie. Er wordt gezegd dat de mensen die demonstreren... dat doen als ondersteuning voor de stabiliteit in het land.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 is er door de politie een politieonderzoek opgestart... naar de beschuldiging van jarenlang mishandeling door de pleegouders. Het is zo dat naast de pleegzoon ook de pleegdochter aangifte heeft gedaan... van mishandeling gedurende lange tijd. Beide kinderen waren toen al het huis uit. De groei van het aantal banen in de Verenigde Staten valt tegen. Er was gehoopt op een groei de afgelopen maand van 145.000... maar dat waren er maar 36.000...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 En met dan verdere komen we niet. Nou, dan compenseren we dat met een heel mooi veld met nummers 3, 4, 5, 6, 7 en 10 van de wereld. En dan blijkt ook nog dat al onze spelers, of drie van de vier spelers in de halve finale staan van de Australische Open en eentje wint dus. Ja, dus dan heb je dat redelijk mooi gecompenseerd. Ja, en dan helaas je beste speler plus de Australische Open winnaar. Uh, is er niet bij. Dus dat is, uh, ja, dat is gewoon erg jammer. Djokovic was dus de grootste publiekstrekker van het Rotterdamse toernooi. Het weer is een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind... met in het midden en noorden zware windstoten. Vooral in het noorden valt regen, temperatuur ongeveer 9 graden. Vanavond kan op de Wadden stormkracht bereikt worden. Windkracht 9 met zware windstoten van meer dan 100 km per uur. Ook morgen veel wind en regen, dan wordt het 10 graden. ANEB, verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk begint de vrijdagavondspits vroeg. Er staat in totaal 60 kilometer fiede. Een aantal zaken valt op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Ouderijn en Vianen, 5 kilometer. Is een barrier op de rijbaan gewaaid. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Omstolveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot, 6 kilometer. Voor een spoedreparatie is daar de rechterrijstrook rijstrook afgesloten. Even geleden gebeurde een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Er staat tussen de Afrika Den Dolder en Leusden 8 kilometer. Maar de rijbaan is weer vrij. Elders op de A28 van Zwolle naar Hogeveen. Tussen Knoopert Langhorst en Zuidwolde 7 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rijstrook dicht. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu 500 euro korting op de Samsung Galaxy Tab bij twee jaar zakelijk mobiel internet.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 Kijk op deltaloid.nl slash pensioen. Zeker, Deltaloid. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Hele goedemiddag, welkom bij vrijdagmiddag live vanuit de kroon aan het Remontplein in Amsterdam. De VVD vindt dat ouders van spijbelende kinderen hun kinderbijslag moeten inleveren. En de SP is het daar niet mee eens. We gaan zo direct debatteren. Justus van Oel die denkt als een Egyptenaar. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl of twitter ons, hekje VML. Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Welkom, mensen, bij de broer van. Afgelopen woensdag stond er in het NRC-handelsblad een peiling... die was gehouden onder duizend kiesgerechten de Nederlanders. En ik zeg het er maar even bij, dit zijn gewoon volwassen mensen. Waaruit bleek dat een zesde van de kiezers denkt dat Geert Wilders minister is... Voor ons een goede reden om daar eens even te praten met uh, Geert over te praten, maar ja, die komt hier toch nooit, dus uh, wij dachten, hé, hey, dat is dan misschien wat voor de broer van. Aan tafel de twee een eigen jongere tweelingbroers van Geert, Aad en Wil Wilders. Heren, welkom. Hallo, Hallo de, dank u wel. wel. Ja, dank dat u hier beiden wel wilde komen. Nee, geen aan... dank. <laughs> jullie praten echt stereo. <laughs> Klopt. Ja. ja, weer. Grappig. <totcht> ja, ja, je <tot> bent tweelingbroer of <tot> je bent het niet, zeggen wij. Tja, uh, tj nou, heel goed. Uh, wat vinden jullie van het bericht? Wil uh, Laten we met jou beginnen, anders wordt het wellicht uh, iets te onduidelijk voor de luisteraars. Wil, het is toch vreemd te noemen dat één zesde van alle kiezers... en ruim een kwart van de aanhangers van uw broer Geert... denkt dat hij minister is. Ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, meneer Vlos... dat ik in eerste instantie, toen dit prachtkabinet net gesmeed was... ook zelf even in de veronderstelling leefde dat mijn broer minister was geworden. Oh. Nou ja, om helemaal eerlijk tegen u te zijn, dacht ik... en dat moet u mij dan maar niet kwalijk nemen... dat Geert, mijn broer, minister-president was geworden. Och, nou, ik neem het u niet kwalijk. Ik vind het alleen uh, opmerkelijk te noemen. En u, Aart Wilders? Ik leefde in een iets andere veronderstelling dan mijn broer wil hier, want... Nou, ik ken Geert natuurlijk als mijn broekzak uiteraard. En ik ging er vanuit als vanzelf eigenlijk dat mijn broer minister van Defensie was geworden. Tja, dus dan zaten jullie er allebei naast. Dat, dat is correct. correct, ja. Nou, het nou blijkt uit de peiling dat de ene minister bekender is onder de Nederlandse bevolking dan de ander. Maar goed, het kabinet bestaat vandaag de dag ook net iets langer dan 100 dagen. Dus voor iedereen is het waarschijnlijk nog een beetje wennen. Huh? Zullen we maar zeggen dan? Ja... ja. Nou ja, en kijk, het maakt toch ook allemaal niet zoveel uit uh, wie, wie wie is en uh, wie wat daar doet in Den Haag. Moet je kijken hoe ver onze Geert gekomen is. Zo denk ik ook over Politiek is politiek en dat is net als een dierentuin, dat is precies hetzelfde. Ja, zo is Sorry? Dat. Ja, als je in een dierentuin bent, ga je toch ook niet zeuren als er bijvoorbeeld één specifiek dier niet is. Of dat je bij de pinguin een bordje neerzet met de tekst erop: Dit is het belangrijkste dier van de hele dierentuin. Dat gebeurt toch ook niet? Nee. nee. Nou dan. Nou goed, oké, okay, even een tekst. Zegt de naam Hans Hille u iets? Jazeker, Hans Hille verkoopt brillen. Nee, dat is anders. Pardon? Dat is Hans Anders. Die naam zegt men maar niet. Mij ook niet, gebied de eerlijkheid mij te zeggen. Hans Hille is onze minister van uh, Defensie. Hoe? Ja. Gert Leers? Hoe? Gert Leers? Ja, ja, die, die, ken we. Kennen we. ja die kennen we. Ja, die kennen, die kennen we, we altijd goed. goed. Dat de is een nare man. Ja, Jan-Peter Balkenende? Die, die ken, ken ik ook. Die speelt in de film Deathly hey Hollows met Harry Potter. Nee, Aad, Aad Balkenende. Dat dus die man die nu minstens drie keer zoveel verdient als Scheer. Oh ja, Jan-Peter. Precies. Jokko Cohen. Dat, dat is als is ik me niet vergis. Maar dan, dan moeten wij me dan niet kwalijk nemen, onze minister-president. Nee, dat is Mark Rutte. Ja, ja precies. Ja. Nou, heren, we gaan uh, bijna afronden. Uh, Nog een laatste naam dan maar. Jan-Kees de Jager. Ja, ja Jan-Kees, Jan je kent, kent hem niet, hè. Met zijn, met zijn gezellige dik trom uit Straling. Alsof hij elke, elke dag in een frikandel te veel dat zal ik maar zeggen. Lieve uitstraling, uitstraling. Jankees, Jan ja. ja. Hij heeft een, heeft een goed oog voor economie. economie. En weet, weet behoorlijk goed, goed zijn hand op de knip te houden. Een betrouwbare jongen. En, en ook Jan Larrijf. Hij staat, staat zijn mannetje in het de debat. Dat, dat vinden wij we ook, ook allemaal zeer goed aan. Tot slot, hoe gaat het aflopen met jullie broer Geert in de Nederlandse politiek? Nou, Geert wilde eigenlijk altijd al keizer van een heleboel landen worden. En hoeft echt niet allemaal... Lapland, Madagaskar, Mongolië bijvoorbeeld. Dat hoefde hij dan niet. Maar dan die andere landen wel. En dan wou hij al is islamen uitschoppen. Naar Lapland of Madagaskar of Mongolië bijvoorbeeld. Ja. Dat zei hij ook altijd. En dan moesten wij de islamen spelen. Ja. En dan kregen we er een partij van langs, urenlang. Dat mama ons losmaakte. En zei, jullie zijn, zijn zeker de, de islamen? islamen. En dan hè, was het zonder eten naar bed. Hè. Nee hoor, nou wil jij vergist. Jij wil baas van de wereld worden hoor. Nee, ik vergis me helemaal niet. Als, als kleine jongens zat hij toch altijd dan met zo'n kroontje op in de zandbak, weet je nog Nee, wel. dat was jij zelf. Ja, jongens, dat uh, was ik, dat. Dat ik was mag jullie bedanken je voor de komst. We gaan afsluiten. Dames en heren, bedankt voor uw aandacht. En kijk nog eens goed naar wat bat. u gestemd nee, heeft. Tot dat volgende week. Ja, niet niet behoorlijk. Behoorlijk. Dit was het dan. dit was het dan. dit was het dan. Iedere week krijgen in Vrijdagmiddag Live twee mensen de vloer om met elkaar in debat te gaan. Mensen natuurlijk met verstand van zaken. En vandaag gaan we het hebben over spijbelen. Want ouders lopen al het risico om een boete te krijgen als een kind spijbelt. Maar de VVD wil verder gaan. Ouders van kinderen onder de 16 die het niet voor elkaar krijgen om die kinderen te laten stoppen met spijbelen. Die mogen gekort worden, zegt de VVD op de kinderbijslag. Helpt dat tegen spijbelen of straf je daarmee vooral de ouders? Hierover gaan in debat Manja Smits, Tweede Kamerlid voor de SP. En Werner Tonk, lid van de VVD-fractie hier in Amsterdam. de welkom. Mag ik even met, met uh, meneer Tonk beginnen. Heeft u wel eens gespijbeld? Ik heb nooit gespijbeld, nee. No, echt niet? En Mijn kinderen ook niet, die zijn vijf en, zeven. en, en ik, ik kan het bijna niet geloven. Nou, toch is het zo. Een hele, hele brave leerling. Hele brave leerling. Geld, geldt dat ook voor u, mevrouw Smits? Nee, ik nee. heb wel eens gespijbeld. U heeft wel gespijbeld, ja, ja. toen? Nou, toen gingen kibbelingen eten en dat soort dingen doen. Maar dan kreeg ik wel direct op mijn donder op school. En dat hielp wel. Dat hielp. Ja, Daardoor kwam je we toch weer terug. Ja. U gaat beide zo direct debatteren over de, de stelling die wij uh, als volgt hebben geformuleerd. Ouders met spijbelende kinderen onder de 16 jaar moeten worden gekort op de kinderbijslag. Nadat we Tribute to Bob Marley hebben gehoord. Ja. Hey, I give you all I got, to know I'm feeling, girl. Said I'm losing myself in love. Give you all I got, to know I'm feeling, girl. Said I'm losing myself in love. Give you all I got, to know I'm feeling, girl. Said I'm losing myself in loving, loving you, loving you, girl. I, I'll pull up now, what is it? Is enough? Woman, why you tell me that my love it isn't much? You listen to the rumors and you're talking about us. All I wanna give is some love when you wrote it. I get you rocky, Girl, I want to see you happy. Why you still uh, critically? Listen to me lyrically. It is so typically that you need somebody to call your own. Tell me, baby, why you still alone, girl? I wish you could give you more try. I'm like a to turn the my way up you break dice. Woman, I got to leave you now. Well, we had a good goodbyes, my girl. Hey, hey, hey, hey. I give you all I got to know I'm feeling, girl. Instead, I'm losing myself with love. Give you all I got to know I'm feeling, girl is that i'm losing myself in love give you all i got you know i'm feeling good he said i'm losing myself in loving you loving you loving you lot of mercy watch out and girl my well is coming to our end if i get a feeling when i flow it i don't mean i you know the bigger the state the what me never would defend me could i should have stay friends. god even though we broke up yes yeah, I miss. remember how you used to hold me just forget the place even though we broke up yes, yeah, I miss. Remember how you used to say, my baby, put your lips like this Wish you I give it more try Now that turn a lion one way have your break ties Woman, I got to leave you now, I love you had a good vibes, my girl hey, hey, hey, hey. Give you all I got to know I'm feeling, girl Instead, I'm losing myself in love Give you all I got in know I'm feeling, girl Instead, I'm losing myself in love Give you all I got to know I'm feeling, girl Instead, I'm losing myself in love. Give you Loving you, loving you, yeah, eh, eh, eh, eh, say, I give you all I got to know what I'm feeling Girl Is that I'm losing myself in love. Give you all I got to know what I'm feeling Girl Is that I'm losing myself in love. Give you all I got to know what I'm feeling Girl Is that I'm losing myself, in loving you, loving you, loving you, girl. Tribute to Bob Marley met Give You All I've Got. Uh, bij het, na het voorgenomen vroeg ik of iemand wist wat de geboortedag van Bob Marley is. En die zou dan twee kaarten voor de uh, afscheidstoernooi winnen. En daar is op geantwoord door Mia Goes. Zij wist dat die geboortedag zondag 6 februari 1945 is. En die gaat dus uh, naar jullie kijken. Naar Tribute to uh, Bob Marley. Want hier zitten van de band Shirma Raus en Philip Junior Tekla. Yes. Philip, uh, jij bent eigenlijk Bob Marley in deze band hè? Uh, ik heb de rol van Bob Maria. Ja. ja, maar probeer je ook als hem ja, te staan, zingen, dansen, St bewegen? Ja, ja ik, ik zie het echt als een, uh, wat, wat een acteur doet: echt in zijn rol gaan zitten. En uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat pas na het tweede jaar vond ik dat ik er echt in ben gaan zitten. Wat is er ja. moeilijk aan? Oeh. Nou, gewoon, hij is iemand anders. Ja? <laughs> ja. Totale andere persoon. Je, hebt wel, ja. je begint het haar uh, redelijk goed ja. te krijgen ja, ja, dat met, met dreadlocks. Dat schiet goed op. Look-wise is het wel, het ja. het wel snorig. Maar maar, wel. Je, maar jij, jij zegt woe. Want? Ja, dat is echt een vraag die je stelt, Jo. Hoe ja. kan je nou behoorlijk zijn? Niemand kan het, alleen hij komt echt heel dichtbij. Ja, jullie zijn vijf jaar geleden is. ooit begonnen hè, als tribute ja. to Bob Marley. Dat oh. Al, blijkbaar... Het begon eigenlijk als eenmalig ding, hè? Het Bedoelt ja. bedoeld om één concert. plan om zo lang door te Nee. Hoe kwam dat, dat jullie nu nog steeds dit doen? Ja, het weet je, het is, als je er eenmaal aan begint, dan, uh, toen was het, mensen reageerden zo positief. Want ja. we hadden eigenlijk een eenmaandig concert in, uh, in de Melkweg voor zijn 25e, uh, 25e de, de, de, de jaar dat hij was overleden. Ja. En uh, mensen waren zo positief dat we ja. naar festivals gingen, toen club en toen theater. ja, als je theater binnen hebt, dan ben je binnen. En ja. toen gaan jullie stoppen nu. <laughs> Waarom? vijf jaar geleden. En uh, ja, we zijn... Uh, Shurm heeft haar album uit. Ashwin is bezig met zijn album. Jullie, Jullie willen voor... gewoon weer je eigen dingen doen. Ja. Ja. Onder andere, maar ook... Je hebt, je hebt de muziek zo lang gespeeld... dat het moet niet een uh, routine moet worden. Dat zegt onze manager, dat zijn quota. Het, het moet. En die is verstandig. Uh, ja, nou, ik nee. denk, je moet, je moet de, muziek, de muziek, je moet het leven. Maar het moet niet, het moet niet zo worden dat je, daar, dat, het, dat je het overspeelt. We gaan zo direct uh, jullie hier in ieder geval nog een keer horen. En jullie gaan natuurlijk door met, uh, met de tournee. Uh, tot, ik begrijp ook weer. de... ...van Bob Marley, 11 mei, 11 mei ja, dan is het definitief finito. Dus... Nou, het niet helemaal, niet helemaal, niet helemaal. Maar misschien, misschien wil je wil Jan, ik, ik zag ja. je net helemaal boppen op de muziek. Ik denk, misschien heb je een feestje en je denkt van, nou, Oh, die dan kunnen niet jullie nog gewoon in. Ja, ja, okay. nee, maar, <laughs> ja, ja We, we <laughs> okay. hebben nog een Caribisch toertje. nou, dank jullie wel. We gaan zo direct nog een keer naar jullie luisteren. Tribute to Bob Marley. debat, zoals gezegd, tussen Manja Smits, Tweede Kamerlid voor de SP... en Werner Toonk, lid van de VVD-fractie in Amsterdam. Want de VVD vindt dat ouders van spijbelende kinderen... moeten worden gekort op de kinderbijslag. Dat kon al sinds een jaar voor kinderen boven de 16. Maar, zegt de VVD, dat moet je eigenlijk voor alle kinderen laten gelden. Dus eh, hebben wij de stelling geformuleerd... ouders met spijbelende kinderen moeten worden gekort op de kinderbijslag. Beiden krijgt u eerst allebei een halve minuut om ongestoord te praten... en daarna mag u elkaar gerust onderbreken. Eh, om te beginnen, mevrouw Smits... Van de Socialistische Partij. 30 seconden om aan te geven waarom u het niet eens bent met de stelling. Nou, er is al heel veel mogelijk. Als je als ouder je kind bewust thuis houdt. dan kan de leerplichtambtenaar al naar de rechter gaan en een boete opleggen. of ouders zelfs tot gevangenisstraf veroordelen. En uh, wat we nu van de spierballentaal van de VVD horen... is, oh, dan moet je ook nog de kinderbijslag afpakken. Maar eigenlijk zou je moeten kijken, ja, maar waarom spuiven die kinderen? Hoe is het zo ver gekomen? En veel meer moeten gaan kijken naar, waar gaat het nou mis in die scholen? Die scholen schrijven vaak niet op waarom kind, of kinderen afwezig zijn of niet. Bellen ouders niet. Als we daar nou eerst eens werk van maken... kunnen we later zien of er nog meer nodig is. Uh. Perfect getimed, Werner van de VVD. 30 seconden om aan te geven waarom u er wel mee eens bent. Uh, wij zien spijbelen als een serieus probleem in dit land... waarbij 40.000 kinderen per jaar uitvallen uit het reguliere onderwijs. En dat begint met spijbelen. We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om er alles aan te doen... om dat tegen te gaan. Dat begint inderdaad met goed registreren... met het aanspreken van de leerlingen... met het contact zoeken met de ouders en gaan we door. Maar in die gevallen, waarin alles gedaan is... en dat spijbelen structureel blijft, dan zeggen wij... dan is het prima om over te gaan tot het ultieme middel... Hè, om die kinderbijslag om daar op te korten om ouders in hun portemonnee te treffen. Dat kan al voor kinderen vanaf 16 jaar. En waarom zou je dat niet kunnen als kinderen jonger zijn dan dat? Allebei uitstekend in timing. Marja Smits, 30 seconden voor u. Ja, nou ja, ik snap het wel. Kijk, de VVD zegt van stoer en, en, en die kinderbijslag afpakken. En dat, is natuurlijk, dat klinkt ook hartstikke tof. En tegelijkertijd bezuinigt de VVD 300 miljoen... op de begeleiding van kinderen die het moeilijk hebben... in de gewone scholen en in speciaal onderwijs. En als je dan aan de ene kant grote waffel hebt en zegt... oh, harder pakken en kinderbijslag inhouden... en aan de andere kant de begeleiding wegbezuinigt... ja, dan, ja dan, dan ben je eigenlijk een beetje dom bezig. Dat is binnen de tijd. De tijd dus 30 seconden voor de grote wafel van Werner Toonk. wat ik wel aardig vind voor nu is dat we hier niet staan... om het hebben over de onderwijsbezuiniging en dan hadden we een andere bad gehad met elkaar. We hebben het hier over kinderen die, die al dan niet zich, zich wel of niet aan die leerplicht houden... over ouders die daar een verantwoordelijkheid aan hebben. En wat ons betreft hebben ouders die verantwoordelijkheid om hun kinderen goed op te voeden. En het minste wat ze daarbij kunnen doen... is ervoor zorgen dat ze zich aan de wet houden, aan de leerplichtwet. Want daar hebben kinderen gewoon recht op dat ze gewoon naar school, naar, gewoon naar school gaan. En als dat structureel die wet overtreden wordt, nogmaals die leerplichtwet... dan is dat ons best prima om daar hele harde maatregelen tegen te nemen. Dat mag u spierballentaal noemen, dat mag u nieuw vinden. Dat staat allemaal in ons kiezenprogramma. Ja, dat was die 30 seconden. Nu mag u elkaar ook gerust onderbreken. Mevrouw Smits, toch even. Want u zegt het is niet nodig, die maatregelen. Dat, dat kan al voldoende. Maar blijkbaar helpt dat niet voldoende, wat er allemaal al kan. Jawel, dat helpt wel. En er worden ook heel veel mensen of ouders veroordeeld. omdat ze hun kinderen bijvoorbeeld. bewust een beetje goedkope vakantie nemen. Of als ouders echt niet willen ingrijpen. Maar wat we uh, soms vergeten is dat als kinderen heel veel spijbelen. Uh, kan dat ook, kan, het kan een teken zijn dat je liever kibbelingen gaat eten, zoals ik dat deed. Maar het kan ook betekenen dat je uh, thuis in een rot situatie zit. Dat de situatie niet meer overzichtelijk is. Dat er heel veel problemen samenkomen. En dan kun je heel stoer ouders hun geld afpakken. Maar dat verandert dan de zaak. Nou, u zegt de helpt wel, maar zegt meneer Tong. Er zijn, uh, hoeveel was het? 40.000 uh, voor 2012? 90.000 om precies te zijn. Maar u, mevrouw Beswits, u moet niet doen alsof dat afpakken van dat geld een doel op zich is. Hè. Dat doet u een beetje. Alsof we spierballen, We gaan die portemonnee leeg over. Daar gaat het ons niet om. Het gaat ons erom dat die kinderen. Ook die 39.000 kinderen die nu structureel van school wegblijven, dat die er een school toe gaan. Want. Manier voor die kinderen om zich te ontplooien. En als het echt niet anders kan, mevrouw Smits, dan zeggen wij: dan moeten die ouders daar maar voor betalen. Of hij gaat eerst hem om betalen. Hè. Het gaat erom dat ze minder geld krijgen, minder geld krijgen van de overheid. En, en waarom zijn de huidige maatregelen, wat mevrouw Smit zegt, niet voldoende? Je kan ze zelfs al ik in de gevangenis zetten, ouders. Ja, ik begrijp dat er van alles kan. Hè. Daarom zeg ik ook: als ultieme middel, zeggen wij, zou je ook nog dit kunnen invoeren. Als het al kan boven de 16, waarom zou het dan niet onder de 16 kunnen? Want ouders hebben over het algemeen meer te zeggen, meer invloed op hun kinderen als ze onder die 16 zijn, dan wanneer ze daarboven zijn. Dus wij zien geen enkele reden om dat niet te doen. Waarom zou je ouders niet op een verantwoordelijkheid aanspreken? Natuurlijk moet je ouders op een verantwoordelijkheid aanspreken. En volgens mij begint dat al als een kind een keer niet op school is, dat het goed zou zijn als er een belletje naar huis gaat. Waar was je kind? Weet je wel dat hij spijbelt. Maar waar het natuurlijk waar het misgaat is dat als je al, je kunt al heel makkelijk of nou niet makkelijk, maar de leerplichtambtenaar kan de boetes al opleggen. Dus het, het, mensen financieel raken, dat kan al. Maar in de situaties ja, vindt, waar structureel veel structureel heel komt, veel daar ga ik zo op, antwoord op geven. Antwoord ik ben heel benieuwd namelijk. Ja, nee, dat snap ik. Maar in situaties waar structureel heel veel gespijbeld wordt... kun je um, ouders heel vaak niet goed aanspreken. En dat is verschrikkelijk en dat is balen. Maar dan heb je er dus niks aan om die mensen financieel nog eens te pakken. Dan kun je beter gaan kijken, wat is er, heeft dat gezin hulpverlening nodig? Wat gaat er mis? Hoe zit het met dat kind? En het antwoord op uw vraag, ik vind het helemaal niet erg... dat als rijke ouders hun kind graag een weekje goedkoop meenemen naar Disneyland... dat ze daar een bekeuring voor krijgen. Helemaal niet erg. Daar bent u heel duidelijk in. Daar gaat het gelukkig ook niet om. Het gaat over structureel spijbelen. Het gaat niet over het weekje vakantie. Want inderdaad, dan ben ik helemaal met u eens. Dat is de leerplichtwet, Daar is niet voor bedoeld. Dan moeten die ouders inderdaad een boete krijgen. Uh, ik zou natuurlijk liever een iets soepelere wetgeving zien. Maar dat is nu helemaal zo. Maar waar het hier om gaat, waar het hier om gaat, is die leerplichtwet. En mensen die structureel verzaken. En als ik het goed begrijp, zegt u, u moet die mensen maar een aai over de bol geven. In plaats van dat je ze aanpakt, in plaats van dat je daar financiële maatregelen opzet, aai ze maar over de bol. Kijk maar vooral hoe het met ze gaat. Uh, en ja, als het dan nog niet lukt, dan ja, dan hebben we pech met elkaar. Ja, dat begrijpt u zeggen, begrijpt het niet goed, maar wij dat vinden onderwijs belangrijk. Ja. Maar mevrouw Smits, hoe moet meneer Tonk het dan wel begrijpen? Nou, dat, kijk, dat het eigenlijk... Ik vind het zo stoer altijd, VVD, en ik merk dat vaak... die willen heel graag stoere maatregelen op stoere maatregelen... maar er zijn al heel veel stoere maatregelen. En waar, maar uiteindelijk is dat dus niet het probleem. Nee, maar het probleem is niet dat als het al maanden misgaat... dat iemand een ouder niet veroordeeld kan worden. Het probleem is dat in Amsterdam, en dat moet de heer Tonk toch aangaan... een derde van de scholen voor voortgezet onderwijs... zijn administratie over wie er wel of niet spijbelt... niets op orde heeft voor de mbo-opleidingen. Nou, dan moet je daar ook iets aan doen, je? maar dat, dat is een daar reden om het spijbelen aan niet aan doen. te pakken, toch? Je kan toch een, en doen? Ja, maar dat gebeurt dus al. Kijk, het, het n aan het einde, het en als alles al mis is gegaan, gebeurt al met veroordelingen en boetes. En het n aan het begin, namelijk ouders aanspreken, scholen die hun administratie op orde hebben, dat gebeurt niet. En dat met, lijkt Meneer, me, me... meneer Tonk, mag ik nog heel even van u weten, want, want het is gezegd, hè, er zijn al andere maatregelen die je in kunt zetten. Waarom zouden... Waarom zou het spijbelen ophouden als je de kinderbijslag van ouders inhoudt? Nee, dat, nog een keer, het begint inderdaad hè, met het registreren, met het aanspreken... met het contact opnemen met de ouders, zoals ja. ik net zei. En als ultieme, niet op orde. dat is absoluut niet op orde in Amsterdam. Absoluut niet. En het is een zaak om daar de schoolbestuur op aan te spreken. Daar bent u het over eens. Ja. Ik zou het fijn vinden als, fijn. U als, als u als Tweede Kamer, als wetgever... de gemeente daarin meer mogelijkheden geeft. Natuurlijk. Dat zou ik fijn vinden. Um, u vraagt volgens mij, als ultieme middel, als dan blijkt dat het niet werkt... dan, dan is dat volgens mij zo in dit land. Dat als je een financiële prikkel wel opzet en ouders inderdaad kort in hun portemonnee... dat dat misschien die ouders aanzet om toch hulp te gaan zoeken. Ook als dat ju juist die maken. lagere inkomensgroepen zijn. Ja. Maar dat kan al. Ik, nogmaals, het gaat er niet om om die portemonnee leeg te roven. Dat is niet het doel. Het doel is om die kinderen naar school te krijgen. Ja, en dan de kinderen Kijk, boetes opleggen kan al. En kinderbijslag is bedoeld voor het gezond en gelukkig laten opgroeien van kinderen. Dat geld moet naar die kinderen gaan. En het lijkt me dan toch ook niet dat de VVD het geld dat naar die kinderen wil gaan... graag wil afpakken. Dus doe dan de nette optie, leg een boete op... laat nee, het geld voor die kinderen bij die kinderen het terecht Het gaat dan. ons niet om het afpakken van geld aan kinderen. Waar het ons om gaat, is dat oh. die kinderen goed onderwijs krijgen. En dat die ouders die verantwoordelijkheid nemen op de voldoende wetgeving... en om die kinderen dat onderwijs te geven waar ze gewoon recht op hebben. Ik, ik heb zo'n zaken... zo vermoeden, want uit uw antwoorden blijkt dat al een heel klein beetje, maar ik vraag altijd aan het eind van zo'n debat: bent u het nou nog steeds volledig met elkaar oneens? Of zijn er misschien ook sommige puntjes waarin u zegt de andere heeft een punt, meneer Tonk? Ja, wat, ik, wat ik vind dat wat mij vooral. Wat ik een irritant punt vind, hè. Zij heeft, heeft een punt, een irritant punt. Namelijk dat het stoere taal zal zijn. Het is geen stoere taal. Het is vooral duidelijke taal. Hé, misschien is spijbelen wel stoer. Ik vind dat volstrekt irrelevant. Het gaat om dat er een leerplichtwet is dus dat kinderen goed onderwijs moeten krijgen. Maar vrouw Smits, dat is dat het punt dat ik wil maken. Ergens een punt? Natuurlijk heeft meneer Tonk ergens een punt. Waar? Ja, zeg. Het zou onsympathiek zijn om te zeggen dat hij dat niet heeft. Nou, even waar dan? Hij heeft een punt, namelijk dat het helemaal niet verkeerd is om ouders aan te spreken op de verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Daar zijn we het snel over eens. Oké, okay. dank u wel, beiden voor dit debat. Werner Tonk, lid van de VVD-fractie hier in Amsterdam... met Manja Smits, Tweede Kamerlid voor de SP. Justus. Justus. wat vind jij ervan? Mubarak of geen Mubarak, wat blijft in Egypte is het leger. En dat leger is bezig met investeren in de toekomst. Alleen daarom is de opstand deze week niet direct in bloed gesmoord. En het leger zorgt juist door eerst niks te doen... voor een bende die alleen het leger nog kan opruimen. Zo doe je dat. Egypte is al 30 jaar een leger met een land. Niet Egypte, maar het Egyptische leger sloot vrede met Israël. Dat was heel goed voor het toerisme. En hoge Egyptische militairen hebben grote economische belangen... in het toerisme opgebouwd. Amerika gaf het Egyptische leger vervolgens voor tientallen miljarden aan wapens. In ruil vergat Egypte de Gazastrook terug te vragen... die in 1967 door Israël was veroverd. Heel verstandig. In Gaza wonen wanhopige Palestijnen die regelmatig voor ordeproblemen zorgen. En geen enkel leger houdt van ordeproblemen, ook het Egyptische leger, niet. Vergeet Mubarak. Egypte is al 30 jaar een leger met een land... Het Westen vond dat uitermate prettig voor de stabiliteit en de vrede met Israël en de olie. Maar Egypte regeren? Dat kon het Egyptische leger niet zo goed. De militaire elite is erg geïnteresseerd in wapens en zaken doen... maar niet in het ophalen van vuilnis of in onafhankelijke rechtspraak. De Egyptenaren zijn het zat. Ze willen werk en vooruitgang. Ze willen niet meer gemarteld worden door de politie. Ze willen vrijheid en democratie. En ze willen dat het vuilnis wordt opgehaald. Helaas kan het Westen dat niet zomaar toestaan. Bijvoorbeeld vanwege de vrede met Israël. Het Egyptische leger is zo machtig en rijk geworden... door vooral eerst te letten op de belangen van het Westen en dus van Israël. Het Egyptische volk weigert dat nog langer te begrijpen. Want steeds als het volk democratie wilde, mocht dat niet van het leger. Omdat het volk misschien wel tegen Israël en het Westen was. Als het volk dan iets naar zei over Israël en het Westen... constateerde het leger dat Egypte inderdaad nog niet toe was aan democratie... en ging moslimbroeders martelen. En daar hebben we het volgende obstakel voor democratie in Egypte. De moslimbroeders. Serieuze religieuze types die in het gapende sociale gat doken dat de staat achterliet. Met groepjes geloofsgenoten halen ze vuilnis op of runnen een medisch centrumpje. Ook dat. Het Westen ziet moslimbroeders als godsdienstwaanzinnige terroristen... die nooit mogen meeprofiteren van vrijheid en democratie. Het Egyptische leger vindt dat uiteraard ook... De buren van Egypte houden ook niet van democratie. De Saoedische koning liet weten dat je die miljoenen protesterende Egyptenaren moest zien als boosaardige infiltranten. Infiltranten. Zo ziet hij zijn eigen onderdanen ook, zodra die over democratie beginnen. En dan het Suezkanaal. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat boze Egyptenaren ooit democratisch onze olietankers tegenhouden. De optelsom is tragisch simpel. Israël plus moslimbroeders plus Suezkanaal plus olie... is geen democratie in Egypte. Maar Egypte heeft een leger en vooral dat leger heeft Egypte. De generaals schuiven straks een nieuwe sterke man naar voren. De oude militaire elite krijgt een beetje straf. De nieuwe sterke man organiseert verkiezingen. En een burgerregering mag de sociale en economische puinhopen gaan opruimen. En het leger bewaakt de grenzen. Alle grenzen. Egypte zal gaan lijken op Turkije in de jaren negentig. Burgerregering leger grijpt macht, burgerregering leger grijpt macht enzovoort. Het goede nieuws is, Turkije is daar uiteindelijk een bijna-westersland van geworden. Egypte moet eerst nog even 15 jaar aan de hand van het leger... vrijheid en democratie oefenen. Sorry jongens, maar bedankt voor de piramides. Justus Van Oon. Het nieuws nu, Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. In Cairo neemt het leger maatregelen om een gewelddadige confrontatie tussen Mubarak-aanhangers en de betogers op het Tagrierplein te voorkomen. Niet ver van het plein blokkeert het leger een brug om de Mubarak-supporters tegen te houden. Op het volgepakte plein zelf is de sfeer rustig. Komt ook doordat het leger de demonstranten beschermt tegen Mubarak-aanhangers. Volgens buitenlandredacteur Mustafa Oempi heeft het leger de touwtjes in handen. Ze houden zich weliswaar heel erg afzijdig. Maar ik denk, als je het hebt over wie nu precies de macht heeft... dan is dat wel het leger. Uh, we zien dat Mubarak wat minder op de voorgrond is. Dat, het is vooral zijn uh, vicepresident uh, Suleiman die nu uh, vaak het woord voert, die uh, de ministerraad uh, bijeenroept... en uh, doet alsof eigenlijk uh, uh, men het land aan het besturen is. Uh, en achter de schermen denk ik dat het top van het leger... precies weet waar ze mee bezig zijn. En uh, Suleiman wordt toch vooral nu steeds meer naar voren geschoven als de sterkste man van het land. De Egyptische regering heeft het leger opdracht gegeven... buitenlandse journalisten te beschermen. De afgelopen dagen waren er diverse aanvallen op vertegenwoordigers van de media. Vooral door aanhangers van president Mubarak. Vandaag werd nog een kantoor van nieuwszender Al Jazeera aangevallen. Premier Shafiq zegt door de agressie tegen de pers... in grote verlegenheid te zijn gebracht.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 Awb verkeersinformatie Er staat 60 kilometer aan file. Dat is gebruikelijk voor dit tijdstip. De meeste van de files staan rond Utrecht. En dan vooral op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het druk. Er staat tussen Oude Rijn en Vianen 8 kilometer. We zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden. Bij Vianen zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer richting het zuiden kan beter gebruik maken van de A27. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is het ook druk. Er staat tussen knooppunt Rijnsweert en Soesterberg 7 kilometer. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. En welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct praat ik met Karel van de Toorn. Die ligt uit waarom docenten op de Hogeschool Amsterdam vrouwen geen hand hoeven te geven. En Frits Barend, zoals altijd bespreekt, de sportieve diepte- en hoogtepunten. Wilt u daar allemaal op reageren, doe dat dan via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl of via Twitter, hekje, afro, vml. Goedemiddag, luisteraars. Uh, vandaag bij de Radio Kok, niet zoals u gewend bent, één, maar drie Radio Koks. Um, nou, het zal snel duidelijk worden waarom. Stelt u zichzelf maar even voor. Hier rechts van mij heb ik een initiatiefnemer zitten. Kunt u vertellen ja. waarvan? Ja, ik ben Anton uh, uh, Lus, uh, Lusbreuk ja? uit Meppel. Uh, en ik ben een eigenaar van een keten van uh, shawarma-tenten. Ja. En uh, ja, uh, daar zit nu flink de crisis in. Dus ik, de actie heb ik met de heer aan de overkant uh, no. uh, ingezet. Van ja. laat, laat de shawarma niet te dupe worden van meningsverschillen in regionen hier heel ver vandaan. Ja, ja prima. Uh, we gaan de andere twee ook even voorstellen. Even met u beginnen. Ja, ik ben Gens Jaman En ik uh, heb twee, één shawarma-zaak nog. Ik had er twee, maar eentje is dus alweer weg. Die, oh, net over de grens bij Duitsland. Prima. En u? Ja, mijn naam is uh, Rob Klink. Ik, uh, ik heb een zwarme zaak hier in Amsterdam. Uh, eigenlijk vlakbij hier om de hoek. Nee. Uh, ik zal de naam niet noemen, maar hij zit dus tussen de uh, remmer op lijn hierin en, Prima. Uh, en aan de, Am ja, ja, aan de Amsterdam. Dank u wel. Ik begrijp dat het crisis is in de shawarma-branche. Ja. Uh, ja. Dat ligt volgens u aan het conflict in Egypte op het moment? Ja, heel, uh, heel duidelijk. Wat, wat heeft u gedaan al om uh, klanten te behouden? Maar nou, om klanten te behouden heb ik in ieder geval het oude trucje toegepast. om zeg maar twee mensen in te huren. Met me uh, uit die re regionen zelf. of een met een plaksnoor heb ik er dan. Ja. En die zet ik dan dus in de zaak. Want als mensen langs een zaak lopen. en ze zien er mensen de, zitten die eruit zien. alsof ze uit het land komt waar dat restaurant naar verwijst. dan zeggen ze. hé, hey, die mensen gaan daar eten. dan zal het een goed restaurant zijn. dan ga ik daar ook eten. En ja. dat, dat, dat heb ik dus nu gedaan. figuranten uh, huurt u in. Ja, die, ja, die, ja die, uh, dat zijn figuranten. Ja. en die hoeven niks te doen. dan een beetje aan de bar te hangen. En uh, ja, de boel op. Heeft eraan... u ook dat soort maatregelen moeten treffen? Of nou, valt het wel mee? Ik, ik niet. Ik heb, uh, omdat ik hier natuurlijk in de stad zit, uh, heel weinig last van uh, terugloop van uh, klantici. Ja, maar uh, u, wel, uh, u heeft al een zaak uh, moeten heb, sluiten, ik? zou niet weten wat ik uh, daaraan zou moeten doen. Uh, mijn broer komt vaak lang, kwam vaak langs, nu niet meer. Maar hij, ik heb. Die, mijn zwarme zaak is ook eigenlijk in een heel klein uh, plaatsje. Net is het misschien trouwens voor de Nederlandse luisteraars als leuk om te weten waar het woord schwarmer vandaan komt? Oh ja, dat uh, ja. Was een uh, Frans-Engels protectoraat. En uh, daar waren dus broodjeszaken. En die adverteerden dus buiten met uh, warme broodjes. Dus show eh, voor de Fransen yeah. En warm voor de Engelsen. Zo had je showwarma. Warm, warm. Warm, ja. ja, dus, grappig, ja. Eigenlijk, bottom, bottom eigenlijk. Warm, ja. u moet zitten met een enorm shawarma overschot Ja, uh, ja nou ja, veel, veel schapen met name. Wat ik daarmee doe, is ik rijd daarmee naar de afsluitdijk. en die die ik daar dan erin. Want dat zuigt zich meteen vol, die wol. Dus ja, die, ja. Die, die, die, kelder, die kelderen meteen naar beneden. Dode schapen mag ik aannemen. Dode schapen, ja, maar ook levende. Dat, uh, levende? Ja, want dat kost altijd nog vol geld om die, om, die, om die schapen te voeren natuurlijk. Goed. Kijk, en ik wil dus heel erg benadrukken juist... Ja. Dat, de, dat de Nederlander uh, niet uh, de, uh, het eten ja. verward ...met het conflict in de regio, ja, dat is wel waar belangrijk. dat eten oorspronkelijk dan vandaan zou komen. Ja, Precies. dat is wat u de luisteraar uh, zou willen vragen. Voor ja, waar... Blijf shawarma Houd die dingen uit elkaar. Ja. ja, dus blijf gewoon shawarma eten als u er zin in heeft. Ja, ik zou ja. zeggen, soearma... Al was het maar voor de schapen. Soearma eet gewoon... Zouanabra. Blijf Prima, het eten, ja. het is gezond, het is voedzaam. We hebben een heerlijke sausen bij ook. Ja, hartstikke goed. Mag ik Mijn u Andrie, saus... heel hartelijk danken. Ik, ik hoop dat we. Het... We zijn er alweer bij. Blijf zo warm ja? ja? eten. Okay. Eet Swaman. Ja. Ja. Nou. Precies. De Radio Kok. de Radio Kok. Prima. De Radio En nu schuiven we zoals altijd aan Frits Barend, waar we de Sportweek mee gaan doornemen. En Karel van der Toorn, Hij is bestuursvoorzitter van de Hogeschool Amsterdam. Goedemiddag. Frits, um, Goedemiddag. om met jou Goedemiddag. even te beginnen. Vind ja. jij dat een islamitische leraar mag weigeren vrouwen de hand te schudden? Jamie, nee. Wat een vraag. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Nee. Want? Ik vind ook namelijk niet dat een orthodoxe rabbijn vrouw mag weigeren de hand... Dus dat vind ik dan ook hard. niet? Nee, mag ook niet. We gaan het, er we gaan het erover hebben, want uh, een islamitische docent bedrijfseconomie... op die hogeschool Amsterdam heeft na een bedevaart naar Mekka besloten... om vrouwen niet langer de hand te schudden. Uh, naar rijp beraad, Karel van der Toorn heeft u besloten de leraar te handhaven. Ja. Uh, dat leidde wel tot een groot aantal verontwaardigde reacties. Zowel binnen als buiten uw school. Zelfs burgemeester van der Laan heeft zich erover uitgesproken. Die is het er niet mee eens. Was u verrast over die reacties? Nou, ik was wel een beetje verrast door de felheid van die reacties. Um, wat je heel goed kunt begrijpen is dat zo'n uh, besluit om... Uh, hè, maar wat was het besluit? Om niet iemand direct te ontslaan... maar het gesprek aan te gaan. Om hem dus niet buiten de hogeschool te plaatsen... maar hem daarin te houden en het gesprek met hem te voeren. Ik begrijp dat zo'n uh, besluit heel verdeelde reacties oproept. En dat zie je ook uh, in de hogeschool gebeuren. Mensen reageren daar met, uh, met veel emotie op. Ja, nou ja, Voorstanders, wat... tegenstanders... Ja. Uh, dat het zo fel zou zijn, dat verwacht. had ik niet verwacht. Nee, nee want, want u zegt... Dat nou, is ik wel een beetje naïef. Ja? Als je de discussie het laatste jaar gevolgd hebt op dit gebied... dan sta je een beetje buiten de maatschappij. Dit nou, zijn nou lijkt, is nou juist de het heet. Even, Frits, het, ben het een beetje het mag... naïef van de directeur hogeschool dat hij ja. dat niet verwacht had. Ja, Oké, okay, maar even het besluit zelf. Hè? Want, want u zegt, het houdt in, uh, we ontslaan hem niet. Maar het houdt dus ook in dat u vindt... hij kan blijven functioneren en hij hoeft geen handen te schudden. Het houdt in dat we uh, in een hogeschool... waar uh, de diversiteit een heel belangrijk goed is... en echt een heel wezenlijk onderdeel, een grote hogeschool... Een echte Amsterdamse hogeschool. We gezamenlijk toch een, een oplossing zoeken. voor uh, de vrijheid in omgangsvormen. op een basis van uh, gelijkwaardigheid Kortom, van alle hij kan blijven respect. werken en hij hoeft geen handen te schudden. Wij gaan ervan uit dat uh, wij hem, uh, het gesprek met hem voeren. en dat niet met het mes op tafel. Niet onder de dreiging van: als jij het niet met ons eens wordt, dan gaan we jou onmiddellijk ontslaan. Ja, nee, dat is heel goed. Wij willen graag. Ja, dat is heel goed, want uh, dat gebeurt veel te weinig. En ik zou ja. dus hopen dat prima, nou, nou, dan, we een gesprek gesprekken gaan voeren. Dat vind je goed. Nou, laten als... we daar maar eens mee beginnen, okay, zou ik zeggen. En als dat dan uitkomt dat hij zegt: Nou ja, en dat vermoed ik natuurlijk, want anders begint hij er niet over. Ik heb een principe en ik blijf hierbij, wat dan? Nou, ik kan moeilijk vooruitlopen uh, op de uitkomsten van zo'n gesprek... maar ik vind het vooral van belang dat we dat gesprek met z'n allen tenminste aangaan. Want dat gesprek wordt veel te weinig gedaan in Nederland. Mag, maar dan willen wij... Wij zagen... zijn we onmiddellijk klaar met een conclusie. Nee, gesprekjes, daar kan niemand bezwaar tegen hebben... maar het gaat even om de insteek, want u zegt volgens nog. Nou, ook dat, dat is ook weer niet waar. Dan staat u toch ver. Er, worden, er zijn heel veel gesprekken juist. Nou, ja, maar er wordt heel wordt over gesproken. Ach, er zijn zoveel gesprekken. Waar ligt rechts. uw begrip voor het standpunt van deze docent? Nou, Ik denk dat er wel veel gesprekken zijn, maar dat er ook heel veel stereotypen zijn. En Ik vind het belangrijk dat je in een grote hogeschool uh, omstandigheden creëert... waar iedereen goed kan werken. Nou, Dat gebeurt op basis van uh, respect voor elkaar. En dat respect houdt ook in dat je probeert te verdiepen... in de beweegredenen van anderen. Ja, en dus in die zin zijn de docenten gelijk, bedoelt u? Docenten zijn wat mij betreft allemaal gelijk. Ja, maar Alle met deze docent vindt mannen en vrouwen weer niet gelijk. Nou, hij groet vrouwen inderdaad door een buiging te maken... in plaats van een handdruk te geven. De maar... vraag is, hoe erg is dat? En hoe erg stoort dat in het functioneren als docent? Nou, het nou, gaat dan om kun je gedachten erachter. Dat dat is een uiting de uiting van een gedachte erachter. Nou, dat zou ik dan wel eens aan hem, van hem willen weten. Nou, precies. En dat is inderdaad... Uh, er zit ook wat maar wij willen u, doen. u kent die gedachten Het gaat inderdaad om, om gedachten die erachter zitten. Ja, nee, want die, die in strijd zijn met onze grondwet... Ik geloof dat je nu te snel naar een interpretatie gaat. Want uh, de vraag is, uh, is dit een gedrag waarvan je zegt... ja, dit is respectloos tegenover andere mensen? Of niet? Of ja, er nou ja, al, andere als, al is er maar één in. vrouw die het respectloos vindt. Nou, dat vind ik niet voldoende. Maar nee, die ene dat... man mag wel respectloos zijn. Nee, niemand mag respectloos ja. zijn. En uh, zover zullen we het in onze hogeschool ook nooit laten komen. Maar wij willen wel zo lang mogelijk doorgaan... om mensen allemaal daarbij te betrekken. En... Uh, onze goede docenten, want we hebben het over een docent die uh, heel goed bekend staat. Docent bedrijfseconomie, hè? Hoe, ja. hoe geef je eigenlijk bedrijfseconomie als je tegelijkertijd zegt... Uh, hoe word je uh, succesvol bedrijfseconoom als je niemand handen geeft? Nou, ik geloof niet dat hij dat predikt, eerlijk gezegd. Maar hij heeft daar zelf uh, bepaalde overwegingen bij. Nee, hij wordt door zijn studenten zeer gewaardeerd... Trouwens zijn collega's ook. zijn zeer de over Het is een prettige collega. En uh, wat ik vaststel is dat uh, het uh, vooral noodzakelijk is... dat die mensen uh, eerst eens goed het gesprek met elkaar voeren... om te kijken of ze een vorm kunnen vinden... Ja. om uh, met elkaar die verantwoordelijkheid Frits, voor die opleiding te Frits, zegt net laden. van ja, het is een strijd met de grondwet. We, we, je krijgt dan die discussie. Hè? We hebben artikel 1. Je mag geen onderscheid maken. Niet naar religie, maar ook niet naar geslacht. Nee, dat klopt. Uh, maar het gaat erom wat voor type onderscheid je maakt. Kijk, uh, ik kus vrouwen vaker dan ik mannen kus. En dat is, uh, een onderscheid dat ik maak. Maar dat heeft niets te maken met een verschil in respect dat ik uh, daarbij voel. In, in dit geval vinden de vrouwen ook bij u op school het een probleem. Astrid de Jager, zij is voorzitter hè, van de centrale medezegger. Ja, die vrouwen klagen daarover, hè? Die, die, ja, die klagen daar. Dat hij meer kust. Nee, over kussen bedoel <laughs> je. Nee, nou, deze die, Astrid de Jager, die klaagt niet over het Die van aan Astrid kussen, de Jager nog niet. Wel voor. over het feit dat ze geen handen krijgt van deze docent. Nee, dat is waar. Maar je moet je ook realiseren. En ik snap het ook goed. Want we hebben het over, ook over een groep vrouwen uh, zeg maar, die toch vaak. Uh, persoonlijk gewoon gestreden heeft voor gelijke rechten... en die het gevoel krijgt als ze hiermee geconfronteerd worden... dat de klok opeens eh, Ja, wel 30 wel jaar 30 dat 30 jaar. Dat kan ik. 130 jaar. Nou, hoeveel hoe wil jij je daarvoor wilt nemen? Maar... Ik begrijp dat. En dat, ik begrijp die emotie. En tegelijkertijd zeg ik, ja, maar daarmee is de zaak niet af. Want dat is aanleiding om eens een keertje door te praten daarover. Want is dat inderdaad wat aan de hand is? Is maar, dit maar, maar inderdaad vindt u nou dat, ongeoorlogde dat u, u, u zegt, we gaan erover praten. Uh, mm -hmm. Wat gaat u dan doen? Als de meerderheid zegt, hij heeft gelijk, dan blijft het zo? Of? Nou, ik denk dat uh, de eerste wat je wilt bereiken in zo'n situatie... is een situatie creëren waarin op zijn minst geluisterd wordt naar elkaar... en waar begrip gaat ontstaan voor elkaars standpunt. Maar moet u niet zelf als een standpunt zijn? innemen en dan daarover praten, namelijk man en vrouw zijn bij ons gelijk. He, ook religieuze scholen mogen uh, weliswaar geen homoseksuele weigeren, maar wel van leerkrachten bijvoorbeeld vragen de visie van de religie uit te dragen. Ja, dat kunnen we toch ook doen? Wij zijn geen religieuze hogeschool, Integendeel, Wij uh, staan open voor mensen die zijn Maar we zijn zo'n zo tolerant land waar godsdienstvrijheid is. En de landen waar deze meneer dan waarschijnlijk de vrouw terecht niet een hand mag geven, is geen godsdienstvrijheid. We zijn zo'n tolerant land. Is dan zoveel gevraagd dat je hier wil leven en functioneren. Je mag hier in alle vrijheid functioneren dat je dan een aantal aspecten van deze samenleving, die die samenleving zo leuk maakt... die dit ook voor hem zo leuk maakt, te accepteren. Nee, zeker en moet je dan terug gaat. naar de middeleeuwen dat je dan zegt... we gaan jouw normen accepteren. Nee, dat is ook niet wat u mij hoort zeggen. Maar, maar dat komt het wel op neer. Ik, ik heb wel eens, als bestuurder van deze hogeschool... verantwoordelijk voor een klimaat in heel die hogeschool... waarin mensen respectvol met elkaar omgaan... en het ook op een veilige manier kunnen doen. En als ik nu op grond van één incident direct besluit iemand te ontslaan... Dan doe ik mijn plicht op. niet op een goede manier. Want dan creëer ik een situatie waarin stigmatisering alleen maar toeneemt. Niet direct, maar het kan dus wel alsnog gebeuren als het niet lukt om uit deze padstelling te komen. Ik heb gezegd dat de basis voor ons is dat daar met wederzijds respect, ongeacht uh, geslacht en uh, onderscheid. Nee, dat, dat, dat, is, zijn. dat is helder. Maar wat ja, nou als u het wederzijds niet respect Het woord zegt het al. Dus ja. niet eenzijdig respect? Nee, dat is niet eenzijdig respect. En dat betekent dus ook dat je van zo'n uh, docent mag verlangen, zoals je dat ook van alle andere collega's mag verlangen. dat hij naar de tegenstanders luistert. En dat er goed geluisterd wordt en dat er ook een poging wordt gedaan om je te verplaatsen. We gaan die gesprekken bij u met belangstelling volgen. Tot zover dank ik u voor maar deze toelichting. Mijn, mijn kleinkind. Uh, gaat naar school, ja. vier jaar... en moet elke ochtend moet hij de juffrouw een hand geven. Ik vind dat fantastisch, dat ze een beetje dat soort waardenormen kennen. Jouw standpunt dat, is, is helder. En, en dat hoeft dus en, niet dat, bij deze Dat advies meestal. geven we mee aan meneer Van der Toren... bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Amsterdam. Uh, we komen er ongetwijfeld op terug... maar eerst gaan we weer luisteren naar Tribute to Bob Marley. Ja. Yeah, yeah, yeah. Exodus, all right. Movement of your people, yeah. Yes, we are. Awesome. Yeah, yeah. In this accidents all right. Movement of your people, yeah. Before you trust me, let me tell you this. Yeah gotta see more like Congo, but feel and things that feel just to get the will They can chill to about to Get to the prizes for the country, feel me say. But will and everything for feel. What you say that you got this kind of feel. Party of dollars, bills. How the you get your money from yourself. Every little bit you know I feel. Still want to I don't know what it is, yo. you say you feel these things ain't that mysterious. But you know we out so yeah. YouTube Bob Marley met Give You All I've Got. Die rap was toch nieuw? Is... Bob <laughs> je stond niet open, Frits. Oh. Eerst even je tune. Frits en nu mag je. Ja, die rap die erin zat, die is toch niet uh, van Bob Marley? Of die is die toch niet van die rap... Die heb je hebt jez bedacht. Je hebt zelf bedacht, hè? Ja, ja. enig. Jij staat wel heel erg te zwingen, vriend. Ik vind het fantastisch, zet. Echt hoor. Het is jammer dat je hier zouden echt duizenden mensen moeten zijn om dit te zien. Ja. Ze zijn ook hier bij ons in Baard of een dorp. Het is een geweldige band. En het swingt, het komt uit hun hart, het komt uit hun teken. Eigenlijk zouden er wel een joint bij op moeten steken. Hè? Eigenlijk wel, ja. ja, ja, ja. ja. En elkaar allemaal een hand geven. Dat is dan weer iets heel anders dan sport, daar gaan we het nu ja. over hebben. Meneer, allemaal een hand geven, meneer ja, van de Toor. Dat is ook een heel goed idee. Dit is ja, de Jongens, ja. we komen allemaal tot elkaar dankzij deze rekening. Ja. Meneer van der Toorn, bent u eigenlijk sportlief, hebben? We? Uh, ik, uh, ik ben een renner, ja. Een renner. Dus ik, ik uh, doe het zelf, zal ik maar zeggen. Ja. We gaan de, de, de hoogte- en dieptepunten van Frits Barend op een rij zetten. Met de dieptepunten be beginnen, Frits. Oké, okay, dat is het, vind ik het schijnheilig gedrag van de Duitse tv. Die gaat de Tour niet meer uitzenden. Ja. De Tour is er gewoon. En het probleem voor die Duitsers is... ze hebben jaren het Team mobile team van Jan Ulrich hebben zij met heel veel geld gesponsord. En dat Team mobile team van Jan Ulrich is het meest betrokken geweest met dopingschandalen. En dan gaan ze ineens heel schijnheilig doen. Wij gaan geen aandacht meer besteden aan de tour. En Jan de Jong, de directeur van NOS, zei het vloggend ook in de krant. Bedoel, je gaat ook niet je terugtrekken uit Egypte. Dat er schandelijke dingen gebeuren en weer het niet meer verslaan. Ik vind het zo schijnheilig. Ja, ze hebben dat al eerder een keer gedaan. Hè? Toen het speelde, die ja. doping Ze zeiden we doen het niet meer. Uh, zij zeggen: ja, de kijkers, die vinden er niks meer aan. Die geloven er het, niet meer. Kijkers in. vinden het fantastisch. Ik bedoel, u bent renner, ik ben u fietser of hardloper. Ja, fietsen doe ik ook wel. Oh, ja. Maar fietsen, wielrennen blijft fantastisch. En ook wil ik het zien, als ik belazerd word. Wielrennen blijft fantastisch. En de Duitse tv moet dat gewoon u, het gewoon schijnheilig. Kun je je iets bij voorstellen dat die Duitsers zeggen van ja, dit is zo doordreng van doping, dit is geen sport meer. Ja, maar het is inderdaad wel een beetje schijnheilig, want uh, de Tour de France... dat is toch inderdaad een evenement in de zomer. Dat, Gewoon uitzetten. Dat wil je echt niet missen. Ja, natuurlijk. Goed. En, en de Giro, Al die rondes Allemaal. moet je dan niet De Flauwekul. De volgende. Uh, alle perikelen rond Bas Dost... die niet naar, naar Ajax is gegaan. Ik begrijp, Van Heerenveen. Ik begrijp niet waarom zijn adviseurs... dat zijn echt zeer goede adviseurs... hem geadviseerd hebben om een arbitrage aan te gaan. Hij, ja, hij mocht achteraan. niet. Hij is die arbitrage aangegaan, want hij wilde nou, ja, wel. Nee, kijk, als jij wil... Hij heeft net voor vijf jaar getekend. Als je dan na drie maanden zijn contract wil ontbinden om hem overende redenen... en er is een club die hem wil hebben, moet je zeker weten dat die club hem wil hebben. Ja. En dan moeten die clubs het met elkaar eens worden, anders mislukt het. Maar Ajax wil hem hebben. Dat, ja, dat Ajax dat wil dat hem, hem hebben, maar Ajax had duidelijk gemaakt dat ze niet te veel geld voor hem wilden uittrekken. Dus die arbitrage heeft alleen maar de emoties bij deze jongen verhoogd. En het resultaat is dat de arbitragecommissie zegt hij mag niet. Maar ook als de arbitragecommissie had gezegd hij mag wel... Dan nog hadden Ajax en Herenveen het eens moeten worden. Dan had het nog mis kunnen lopen. Dus ik heb nooit begrepen waarom ze die arbitragezaak zijn aangegaan. Ja, dus ze kwamen er financieel niet uit. gaat allemaal niet door. En nu zit Herenveen en Dorst een beetje met de gebakken peren. Nou, ik denk Herenveen niet met de gebakken peren zit. Ik begrijp overigens niet dat Ronny Jans hem niet gewoon opstelt. Want als Frank de Boer en Ajax een fantastische spits vinden... dan zal het echt wel een goede spits zijn. En ik weet van mijn dochter Barbara... die Eredivisie Live al anderhalf jaar goed volgt. Ik zeg, papa, dit is een fantastische spits. Fantastische laptop. spits, goed. Volgende dieptepunt, laatste. Dat is die handel in uh, jonge spelertjes. Uh, Chelsea gaat nu weer een 15-jarige jongen van Feyenoord aantrekken. Heel jammer. Officieel is het allemaal geen transfer. En, nee, het nee, mag Nathan niet, Aken. En in Nederland zijn we er heel verontwaardigd over. En uh, iemand die hoog bij de FIFA is, Maarten Fontijn. Die was directeur bij Ajax en die zegt jeugdtransfers rieken naar kinderhandel. Maar ik wil Maarten er even aan herinneren dat toen Christian Eriksson naar Ajax kwam speelde hij in de B1? Dat wil zeggen, hij was net 16. En je maakt mij niet wijs dat je dat niet al met hem hebt gesproken toen hij 15 was. Ja. Dus we doen een beetje alsof. Dat je zelf... kinderhandel niet een wat overdreven woord. Hiervoor. Ja, dat moet heel erg overdreven. Want, woord. ja, denk aan die jong, jeugdige tennissers, die, die ook al Nou, het gaat wel, in dit geval gaat het verder. Er zijn natuurlijk heel veel Afrikaanse voetballetjes die diamanten ja, worden ja, voorgeschoten. Okay. En, dan dan en die mislukken. En die komen dan in prostitutie terecht of zo. Maar dit... En het gebeurt steeds vaker, Frits. Ook hier in Nederland. Ja, dat hebben bij... hele jonge spelers eh, toch verhandelen. Ajax en Heerenveen halen ook spelers uit Scandinavië... op 15, 16 jaar geleefd. Maar dat vind jij een goede ontwikkeling? Nee, ik vind het helemaal geen goede ontwikkeling. Je ziet het nu. De spelers die er komen... hebben allemaal tot in 1, 22... vroeger was het 5, 26 bij een oorspronkelijke club gespeeld. Castanjos. Mm -hmm. Echt een fantastische spits van Feyenoord. Is godsnacht niet op zijn 16 al weggegaan. Maar gaat nu weg, okay. ook te vroeg. Dat, dat, dat was je, je grootste dieptepunt. We moeten even door naar ja. de hoogtepunten. Uh, een aantal tegelijk, een aantal comebacks. Ruiz bij Twente terug. Suarez weg bij Ajax, Avalai weg bij PSV. Ruiz terug bij Twente. Dat gaat het verschil maken voor het kampioenschap. Hier wordt de kampioen? Uh, Anouk Hoogendijk is een verdette in het vrouwenvoetbal. En haar droom komt uit, zij wordt prof in Engeland bij Bristol City. Geweldige voetballers en daardoor mag Daphne Koster terugkeren bij AZ. Dat zijn twee echt prachtige voetbalvrouwen. Wordt dat vrouwenvoetbal eindelijk een beetje serieus genomen dan? Nou, ik neem het serieus. Jij neemt het serieus. Dus het is serieus. Als, volgens ja. nog eens even de, ja. de weinig in ja. Nederland. Of... we geven ze allemaal een hand die vrouwen. Nee, maar dat is een zeer onderschatte voetbal-sport. Ja? Absoluut. Nou, ja, ja, de... Havia heeft een eigen vrouwenvoetbalteam ja, nee, Dat sponsert nee, is... u? Dat sponseren ja, ja, jullie zijn heel erg Klopt. bezig met vrouwenvoetbal. Ja, dus kees Vindt u het sportief interessant? Ik ja. vind het sportief interessant. Snelschoeiende sport van Nederland, hè, Zeker als mijn dochter u, nou, het ja, is zo leuk. Ook Zitten hier twee vaders met een vergelijkbare passie? Uh, dan het uh, ene ho hoogtepunt was Lars van der Haar... die zaterdag uh, wereldkampioen cyclocross bij de junioren werd. Het was een prachtige race, live uitgezonden op de Belg. Er zit een Nederlander op kop, Mike Teunissen. En er is een ongeschreven wet dat hij niet door een ploeggenoot wordt teruggehaald. Die zaten er zeven seconden achter. Maar een ploeggenoot, ook een Nederlander... Tijmen Eising doorbrak die code en ging toch... Naar de kop rijden. Waardoor een Tsjech ook meeging. En daardoor kon Lars van der er alsnog overheen gaan. Maar dat heeft een gelooflijke ruzie teweeggebracht. Maar dan vond ik het ook wel leuk. Want Wuren is eigenlijk een individuele sport. Soms zo, moet je die codes ook in de Tour toch gewoon aan je laten Juist lachen, doorbreken. Want als het alleen maar codes zijn, is er ook niks aan. Ja, en het hoogtepunt is toch weer Marianne Vos. Die voor de derde, achter en de volgende keer en voor de vierde keer in totaal wereldkampioen cyclocross werd. Die op eenzame hoogte. 23 jaar op eenzame hoogte. Als uh, de Wielerbond en de NFC-NSF haar met rust hadden gelaten... bij de Olympische Spelen in Peking... hadden gezegd, jij mag je programma afwerken wat jij wil. En zich niet met haar waar gaan bemoeien. Dan was het ook in daar Peking, Peking drie gouden met als je plaats van één gehaald. Dat waren de hoogte- en dieptepunten van Frits Barend... en Karel van der Toorn van de Hogeschool van Amsterdam. Is het er helemaal mee eens. Wij wensen hem veel sterkte met het vervolg van het gesprek... over het al dan niet handen geven aan vrouwen. Tot zover Vrijdagmiddag Live voor dit moment zo direct het journalistenpanel. Dus blijf luisteren. Veel aandacht voor de laatste ontwikkelingen ook in Egypte. Avro. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen. Maar